Twee andere kopstukken uit die campagne gaan ook al de politiek in. Jan Roos is lijsttrekker van de partij VNL... en Thierry Baudet doet mee aan de verkiezingen met het Forum voor Democratie. Parlement in Zuid-Korea heeft een wet aangenomen... waarmee president Park kan worden afgezet. Park wordt beschuldigd dat zijn vriendin inzage heeft gegeven in staatszaken. De vrouw had daar flink financieel voordeel bij. Om de afzetting te laten slagen... moeten 30 parlementsleden van Parks eigen partij de wet ook goedkeuren. Vandaag demonstreren na verwachting weer honderdduizenden Zuid-Koreanen tegen president Park. Het aantal speelgoedwinkels is flink afgenomen. Sinds 2008 heeft bijna één op de vijf speelgoedzaken de deuren gesloten, meldt het CBS. De omzet van de branche is met 35% afgenomen. Dat komt onder meer doordat het aantal kinderen is gedaald en doordat steeds meer speelgoed online wordt verkocht. Het weer in het zuiden eerst nog mistig, verder wolkenvelden afgewisseld met zon en het wordt 5 tot 7 graden. Vanavond en vannacht gaat het enkele graden vriezen. Er kan opnieuw mist ontstaan. Die mist kan morgen overdag in het noorden hardnekkig zijn. Verder is het morgen opnieuw zonnig. En een stuk kouder dan vandaag. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Er staan momenteel geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 met het nummer You and Me. Nou, welkom bij het programma Goedemorgen Zondvoort van zaterdag 3 december 2016. De techniek wordt vandaag gedaan door Casper Geurensen en de redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik met de eendredactie Gerry Rutte. De koffie wordt vandaag gedaan, er staat hier Yvonne Roosenaal, maar dat klopt niet. En de presentatie die wordt gedaan door... Iedereen, de Jager. En kort uh, Draaier. Goedemorgen kort. Ja, goedemorgen. Ja, we zijn live trouwens ook hè? We zijn live ja, ja. zowel op de radio als op de televisie. In, uh, Via de Facebook, ook. Facebook, ja. de ZFM Family pagina, dan kun je ons live zien. En uh, nou ja, we gaan het programma even doornemen. We beginnen met uh, de burgemeester, meneer Meijer, die is al bij ons aangeschoven. Daar gaan we zo mee praten over uh, het laatste kwartaal. En daarna... Nou, we hebben het, twee, Ja, twee, twee blokjes, ja, natuurlijk. En daarna hebben we een museumpodium met de trio uh, Chapeau... met Noortje Muller en Louis Schuurman. Dan hebben we even een kleine pauze van het journaal... en dan komt echt poster van de OPZ praten over de missionair Zandvoort. Ja, want er is nogal wat gebeurd in de politiek. Precies. En daar uh, gaan we het even oh, over hebben. <laughs> ja, niet, die kijken ons al ja. een beetje aan van... Uh, is is op, er wat gebeurd er dan? Wat gebeurd? ja Daar weet ik niks van. Ja, een motie van wantrouwen. <laughs> Um, nou, daarna hebben we de winnaar van de vip vrijwilligersprijs 2016. De ruilwinkel van Sinkel, en de publieksprijs. Dat is voor de toneelvereniging Hildering. En ja. daar moeten Mona Meijer-Adergeist en Heinz wat over vertellen. Precies. En dan hebben we als laatste hebben we Martine Joustra en Ankie Misebeek praten over de sprookjeswandeling. En ik moet zeggen, Cor heeft daar een fantastisch nummer bij uitgezocht. Dat zullen we straks nog wel even vertellen. Dat is echt heel bijzonder. Ja. Maar eerst... Meneer Meijer, goedemorgen. goedemorgen. Fijn dat u er weer bent. Mevrouw uh, de Jager, meneer Draaier en natuurlijk de luisteraars thuis. Ja, ik laat me niet zomaar uh, wegsturen. Nee, zo is, dat. zo is dat. Maar er zijn veel meer dingen gebeurd hè, dan uh, dat het laatste stukje politieke onrust ja. wat er uh, nu is. Maar het laatste kwartaal is er weer uh, het een en ander uh, voorbij gekomen. En uh, daar gaan we het over hebben. Ja, ja, ja u... graag. Hoe, hoe, hoe is het nou? De missionair zijn... Maar de ik, motie ik, van wantrouwen was in eerste instantie. Als u het goed vindt, wil ik eerst even terug. Want ik had een van de onderwerpen aangereikt. En normaal uh, waai ik met jullie mee. Dan ja, mag ja, ja. jullie zeggen, welke gaan we behandelen. Maar nu dacht ik, ik ga hem nu eens even omdraaien voor één punt. En ik wil even terugkijken naar 2016. En dat is natuurlijk altijd een beetje gek als Sinterklaas nog in het land is. Uh, die gaat uh, zo maandag dinsdag weer op zijn uh, retour. Maar ik heb er wel behoefte aan, want toen ik daar vanochtend nog eens naar keek, naar de onderwerpen waarvan ik dacht, nou, daar kunnen we best de gedachten over wisselen. Toen viel mij op 2016, als ik daar naar terugkijk, en dan zitten we nog begin december, dan denk ik, um, ja, het valt mij op hoeveel positieve dingen wij in 2016 al hebben gerealiseerd. Is het natuurlijk niet alleen negatief. Nee, het valt me echt op. Ik, ik formuleer hem nadrukkelijk anders. <laughs> um, en ik zal een aantal noemen... Op basis waarvan je kunt zeggen, denk ik, dat uh, het werkwoord samenwerken in Zandvoort echt context begint te krijgen. Want in de beginjaren heb ik dat ook wel eens scherp gezegd, uh, ook intern, maar ook extern, dat het werkwoord samenwerken niet hier is uitgevonden. En ik, ik zal beginnen met uh, de Halte. De Haltestraatondernemers, daar zie je nu dat iedereen dezelfde kant op kijkt. En dat is echt een prestatie van de ondernemers. Van de politie, van de bewoners, van de handhavers, noem het maar op. Daar zie je een grote verandering. En daar ben ik buitengewoon trots op. Natuurlijk ook omdat het mijn portefeuille is, maar vooral nee. ook omdat ik er weinig mee te maken heb. Mensen doen het zelf. Ja. Ze krijgen de ruimte, maar dat is belangrijk. Ik noem er nog eentje. Bedrijventerrein Nieuw-Noord. Met de bedrijvenvereniging. Voor het eerst een vereniging die in staat is gezamenlijk met de gemeente in een goede discussie te gaan. Je ziet de resultaten. Je ziet daar ook, ook al moet je opletten dat er niet een pas op de plaats wordt gemaakt, de veranderingen komen. Eigenlijk hetzelfde. Ik noem er nog één. De samenwerking met de KEI. We hebben een aantal belangrijke afspraken dit jaar, uh, denk ik, gemaakt. Maar je ziet ook daar, want ik mocht daar de vorige portefeuillehouder recent vervangen in een overleg. Je ziet de grondhouding veranderd. Je ziet het accent veel meer op hoe zitten de gezamenlijke belangen in elkaar. Hoe kunnen we die versterken? Het dus zijn allemaal mooie dingen. Holland Casino, 40 jaar. Oudste casino van Nederland. Nederland, ja, dat is wel bijzonder. Het fonds wat zegt, ja, dat willen we samen met Zandvoort vieren. Het hoofdfeest wordt hier gedaan. Samen er staat het hele badhuisplein vol. is prachtig om te zien. Ik had dan het voorrecht om even iets te mogen zeggen vanaf dat podium. En natuurlijk snap ik ook dat de zanger daarna nog belangrijker is. De aanpassing van de huishoudelijke hulp. Een traject wat eigenlijk in de kader van de wet maatschappelijke ondersteuning is ingezet. Wat dit jaar al door de zandvoort is aangepast. De eerste knelpunten worden eruit gehaald. De flexibiliteit waarmee dat gebeurt. En dat is goed, want wij reageren op de samenleving. Dat is waartoe wij zijn. Het innovatiefonds wat nu even op hold is gezet. Persoonlijk hoop ik niet te lang. Want er bereiken mij allemaal bezorgde geluiden daarover. Het is echt door de ondernemers en de gemeente... gezamenlijk opgezet en uitgedacht. Maar de verantwoordelijkheid ligt vooral bij de ondernemers. En dat is ook uniek in Zandvoort. Dat al die verschillende belangengroeperingen... eigenlijk voor 98% op één lijn zitten. Het mooie weer, het zonnige weer van dit jaar... De goede economie, het helpt allemaal mee. Ik ben het er helemaal mee eens. Maar het wordt wel gedaan door deze mensen. Al dat soort dingen, denk ik van top. En dan kom ik terug op wat u net zei, meneer Dreyer. Eigenlijk is de enige uitzondering is de raad. Als bestuursorgaan. En daar is de raad zelf verantwoordelijk voor. En de raad wordt ook geacht die verantwoordelijkheid op te nemen. En daar ook te laten zien dat het ook anders zou kunnen. Want dat hoor ik ook terug uit de samenleving. De zorg daarover. Waarom moet dat? Wat ik heel vaak hoor in het dorp... is dat de raad wordt gezien als een grote poppenkorst. Dat mensen daar niet serieus genoeg mee bezig zijn. En dat het allemaal gaat om macht. Um, en het plusje. Ja, dat soort dingen hoor ik ook terug. En ik plaats daar altijd weer de, de andere kant uh, tegenover. Uh, dat de raad als collectief uh, kennelijk dat beeld op zich afroept. En individueel zie ik mensen worstelen met hun rol. Uh, ...worstelen van hoe doe ik dat dan? Energie besteden, aandacht besteden aan zaken... ...maar dat collectief op een of andere manier... ...daar zitten in. En daardoor ontstaan dit soort beelden. Ja. En, en dat is uh, denk ik ook, ook voor de Raad inmiddels volstrekt duidelijk... ...dat daar uh, iets aan gedaan mag worden. Nou heb ik dat natuurlijk al in het verleden een aantal malen... Uh, ...hetzelfde gezien dat er niet echt wordt samengewerkt in de, in de Raad. En dat is natuurlijk niet van de laatste twee jaar... maar van de laatste twintig, dertig jaar. Zandvoort vervult daar toch wel een hele aparte positie in. Toen je hier kwam als burgemeester... toen u hier kwam als burgemeester... wat was de eerste indruk van de Raad toen? Nou, dan moet ik echt uh, even in mijn geheugen gaan graven. Uh, en, dat, en dat is niet een... Uh... Een, ...een manier om tijd te kopen. Ik, ik ben iemand die vooruit wil kijken. Ja. En die vooral niet te veel terug wil kijken... ...alleen om te kijken welke leeraspecten zitten erin. Maar wat mij opviel... ...was inderdaad... Um, ...een beetje vergelijkbaar... ...wat je nu ook weer de laatste paar jaar ziet. Um, dat, dat de, de, de intrinsieke wil om samen te werken moeilijk naar boven komt... in het collectief van de raad. Individueel zijn mensen echt gewoon prima mensen. Eh, als je ook met ze praat, dan delen ze hun dilemma's en dergelijke. Maar in dat collectief, dan gebeurt er kennelijk iets... waardoor dat gewoon niet naar buiten komt. En dat zag je ook de eerste paar jaren... Eh, krampachtig bijna eh, naar boven komen. En dat leidt er dan toe dat beelden ontstaan... die ja, die, die beelden die, die ervaren mensen. Dus die ervaringen zijn denk ik ook zuiver. Maar het zijn geen gewenste beelden volgens mij. Ja, en het zijn toch vaak dezelfde mensen die dan in de raad zitten. Die dan iedere keer ook weer terugkomen. Ja, op zich is continuïteit goed. En de vraag is altijd, wat is je houdbaarheidstermijn? En dat is in de politiek natuurlijk. Want, want de kracht van onze politiek is dat dat stelsel door de inwoners wordt gekozen. En het is wel heel lastig om nieuwe mensen te vinden. Dat, dat is natuurlijk ja, de andere stroming die dwars er overal heen gaat. Dat zien we ook. Er, er wordt aan het politieke bestel gewoon geknaagd en ge, ge, geschraagd, platgezegd. Uh, dus we zijn ook op zoek naar nieuwe vormen. Nou, en, en dat vergroot de spanning in de raad die er op dit moment in zit... die druk van de samenleving om te veranderen... waar ik ook echt in geloof... Ja, dat vergroot die spanning daar nog eens een keer op. Krijg je niet een soort cirkeltje waarin. Uh, doordat het zeg maar functioneert zoals het functioneert. dat er dan de vernieuwing. Uh, moeilijk wordt. omdat mensen daar niet in geloven? Omdat mensen, jonge mensen. Uh, uh, denken van ja. Weet je, dit, dit, dit is al lang zo en er komt maar geen vernieuwing, er komt maar geen verandering in. Dus wij geloven er niet in om daarin te stappen. Ja, dat, dat zal ongetwijfeld voor een gedeelte zo zijn, denk ik. Ik probeer hem even ook te doordenken. Aan de andere kant, ik denk dat de kernkwaliteit van jonge mensen is dat zij juist... Uh, tegen dat soort gevestigde orde aanschoppen. zou wel moeten, ja, want dat en is hun kracht. Vesten. Dat is altijd zo in het verleden geweest. Ja. Dat is hun kracht. Ja. Uh, dat hoort ook bij het jong zijn, dat je grenzen opzoekt. Dat je over grenzen heen gaat en soms een tikkie krijgt van... oh, die had ik niet moeten overschrijden. Ja. Maar nou, dat geeft nieuwe deuren opent... <laughs> En dan nieuwe beelden en ideeën aan, uh, aanreikt. En dat ook, want dat is iets wat de samenleving wil. En naarmate wij ouder worden, dat merk ik ook aan mezelf. Moet je daar echt even langer over nadenken. Ik heb mezelf vroeger aangeleerd om veranderen leuk te vinden. Daar heb ik nu plezier van. Dat ik daar makkelijker mee om kan ja. gaan. Kijk, er zegt ook wel eens iemand tegen mij. Ja, al die rondbrommertjes en die scooters en zo. Ja, dan denk ik terug. Ik had ook zo'n uh, brommer ja, en ik vond het natuurlijk ook wel leuk dat die uitlaat uh, net iets meer geluid produceerde dan, uh, dan wenselijk was. Mag Toen mocht dat misschien nee, nog wel uh, Nee, nou, Volgens mij Beijer. mocht het toen ja. ook niet. Het was ook illegaal. Ik heb toch gewoon niet bij stilgestaan. He? Want nee. dat is de, de fase van het leven waarin je dan zit. Ja. En dat heeft ook met die verkenning van grenzen te maken. Dat, en dat is ook mooi. En natuurlijk geleid je dat wat in goede banen. Er lopen wel wat jonge... Uh, honden mag ik niet zeggen. Maar wel. Weet je. Er lopen wel wat jonge gasten rond natuurlijk. Die ja. zeg maar de potentie hebben. Om erin te stappen. Maar op de, ik bedoel. Af en toe komt er hier ook wel eens heen. Hè, die dan komt praten over iets. Ja. Uh, wat, wat hun uh, passie uh, heeft. Maar dat. Het, ik, ik zie ze er niet verder in gaan. Misschien komt dat ook omdat ze nog andere dingen te doen hebben. Hoe dat kan ook. Het, maar... het, het is altijd druk. Dat is van vroeger en ook van nu. Ja. Ik bedoel, laten we onze elkaar niet gek maken. Vroeger had ook iedereen het druk en, en nu ook. Zo simpel is het. Maar dat is ook een kwestie van keuzes maken en prioriteiten stellen, zeg ik daarbij. En uh, wat, je, wat je in zo'n collectief als raad... of dat nou onze raad is of een andere raad... het is essentieel dat in zo'n collectief één of twee raadsoudsten zitten. En daarmee bedoel ik, dat zijn dan de wijze mannen en vrouwen. En in onze raad, denk ik, zouden we er eigenlijk wel twee mogen hebben... om, om die ingewikkeldheid die erin zit, waar ik af en toe ook geen vat op krijg, uh, te doorbreken... Want dit is, als, je de, als je de raadsleden in hun hart kijkt, is dit niet wat zij willen? Nee, dat geloof ik ook niet. Het zijn ja. geen slechte mensen. Komt het ook een beetje omdat er uh, nogal veel ex-wethouders als raadslid zijn verder gegaan? Nou, dat zou eigenlijk de wijsheid van de raad uh, vergroten, zeg ik altijd maar. Want er zit heel veel ervaring en wijsheid in. Maar je ziet in de praktijk dat dat overal in de landen tot knelpunten leidt. Dus hier ook? Uh, ik, ik heb soms het beeld dat dat hier ook daartoe bijdraagt. Ja. En dat heeft ook met scherpte te maken, uh, met andere zaken. Uh, en dat is ook een kwestie van vallen en opstaan. In sommige maanden gaat dat goed en in andere maanden zie je hem uh, onnodig scherp worden, denk ik soms. Ja, je krijgt dan mensen die het dan uh, beter weten, maar het dan ook echt beter weten. Omdat ze in het verleden daarbij betrokken zijn. Ja, en dan komt zo'n onderwerp komt dan weer ter sprake... En dan worden dan uh, dingen gezegd. En dan wordt er nog even teruggekeken naar uh, hoe het een paar jaar geleden ging. Toen de desbetreffende raadslid uh, wethouder was. Ja, dat kan natuurlijk tot conflicten leiden. Dat kan zeker. En vaak heeft dat ook te maken. Ik, was van de week op een, uh, ik had een dag training met, uh, met beroepsgenoten. Ik probeer uh, vier of vijf keer per jaar echt een, even uh, de hei op te gaan platgezegd. En over thema's te praten. Maar dit was een buitengewoon interessante training. Niet alleen omdat het mij de kans bood om even uit de hectiek van Zandvoort te gaan. Daar heb ik dan ook wel af en toe behoefte aan. Maar we hadden het daarover van hoe ga je nou regionaal maar ook onderling samenwerken. En de kernconclusie van iedereen was dat als je elkaar ruimte durft te geven. Dat je dan veel meer bereikt. En dat was aan de hand van een, een, een, een slim spel was dat, kwam dat feilloos naar boven. En de groepen die dat deden, die kwamen dus in hun eindresultaat ook veel verder. Met veel meer draagvlak. Ik en, denk... en, je, en je ziet altijd ja. dat daarvoor is vertrouwen nodig. Hè? Durven los te laten, absoluut. Maar daar zit dan vaak de kramp. Eh, want wij, wij kijken naar dingen, dat heb ik natuurlijk ook last van in een aantal opzichten. Wij kijken naar dingen en willen het graag op onze eigen wijze doen. Maar zo werkt het niet. De kunst is om te kijken welk effect willen we over zoveel tijd en dat je iemand dan eigenlijk laat lopen om dat te gaan uitvoeren. Ik, ik zeg die training nemen en de uh, ja. hele raad en bestuur daarin uh, meezetten. Nou, ja. het, uh, ik, ik, ik, ik heb nu zelf die ervaring, dus uh, vandaar dat ik u even vers meeneem. Maar dat is weer een eye-opener. Kijk, kijk, dat geloof ik ook wel bazaal. Maar soms zakt dat langzaam weg, hè, want je, uh, je, je, je wordt ondergedompeld in de werkelijkheid overal. Maar dan is het goed om daar weer even gewoon frisheid in te krijgen en dat ook te doen. En het intrinsiek, ik wil dat ook. Ja. Want het begint natuurlijk bij willen. Ja. Ik zou dat het probleem zijn, dat de raadsleden van de verschillende partijen elkaar te weinig ruimte geven? Uh, de, daar scheurt hem, vind ik in een aantal opzichten, niet alleen in een raad, maar dat zie je op heel veel terreinen. Ook in de samenleving, ook in verenigingen, ook in de samenwerking met de gemeente, daar scheurt het vaak heel vaak. Ja. Uh, en, en als je dat op tafel kunt krijgen, dan kun je ook weer gaan, gaan beïnvloeden. Maar dat is wel een ingewikkeld iets. Het verschilproces volgens ja, mij ook. Weet dat je. vraagt ook tijd. Want ja, ja. daarvoor is vertrouwen nodig. Hoeveel ja. ruimte bied je elkaar daarin? Nou, dat, dat zijn op zich, vind ik, hele mooie processen. Uh, maar in de waan van de dag. Wordt er soms gebeld, het moet nu worden opgelost. Ja, ja en dan niet. moet je soms ook wel eens kort door het midden, meneer Draaien. Ja. Ik, ik kijk even naar het lijstje wat, ja. uh, wat we hebben aangedragen, gekregen. van uh, de onderwerpen die we zouden kunnen bespreken. Nou weet ik dat, je, dat u zelf een, uh, een idee had. Het maar... was mijn enige. Ja, uh, oké. Okay. Nou, ik, er zitten een paar hele leuke bij. De Sinterklaas, de, de Sinterklaas <laughs> ja. de wil ik. Want dat was toch wel heel bijzonder. Nu heeft het weer, weer, weer ja. meegewerkt. Het, het weer was in ieder geval droog. Goed. Ja. Het was wel een beetje het weer wat je zou willen hebben. Een beetje tegen het druilerige aan zou ik Precies. bijna willen zeggen. Maar, nog net, maar nog, nog net niet. En echt, er waren zoveel mensen op het strand. Ja. Ik denk in al die jaren dat ik hier geweest ben, heb ik nog nooit zoveel mensen op het strand gezien. Het Raadhuisplein staat eigenlijk met droog weer, maar ook met slecht weer. Maar drove weer zeker staat het mutje vol. Maar op het strand het was echt indrukwekkend. En dan zie ik daar uh, een, uh, een skateboard-piet. Ik ja. heb hem niet gezien, maar ik dacht, wat staan al die mensen breed op dat strand? Maar de reddingsbrigade had een van zijn mensen verkleed tot skateboard-piet. Ja. En die was daar gewoon allemaal gekke dingen aan het doen. Ja. Ik denk op 1, 2 meter afstand van, van de vloedlijn. En ik hoorde mensen zo enthousiast, maar vooral kinderen. Nee, een skateboard, nee, een, hoe heet het, een waterscooter was het toch? Ja, maar er zat een, een boord achter. Oh, er zat een boord achter. Dat maakte hem oh. juist met een Piet erop. Dat heb ik nee, niet die gezien. die waterscooter, dat, dat is op zich ook natuurlijk hartstikke leuk, maar ja. vooral een nuttig reddingsinstrument. Ja. Maar, maar er stond een Piet met een, met een touw erachter en nee. die stond allemaal gekke dingen te doen. Die kwam dus ook heel dichtbij die mensen en spatte dat water zo over die kinderen. Ja. Dat was natuurlijk buitengewoon spectaculair. spectaculair. Ja, geweldig. En, en dat is nou de kracht van deze samenleving, dat wij elk jaar weer wat anders met elkaar bedenken. Ja. Dus ik sprak die Piet later, want die was in de auto, die had het toch wel wat koud gekregen. Maar die had er ook zo van genoten, hoe ja. die kinderen daarop reageren, ook met die ouders. En dan denk ik, duizenden mensen daar. Nou, ja, dan kunnen we allemaal zeggen we geloven niet in Sinterklaas. Maar ik denk als ik al die kinderen dan zie en zie ze als één blok omvallen. dan denk ik van: wow, wauw. Maar mensen uit, de hele, uit de hele omgeving komen. Uit de hele omgeving. Want het is echt waar. Ja. Ik, was, ik moest smiddags in Haarlem zijn. en daar was dus ook nog een intocht van een hulp Sinterklaas, denk ik. Ja. Hè, het ja, want de echte komt altijd hier. Precies. En daar was het ook vol. Dus de, de, de, hoezo leeft het niet meer? Het, is, nee, het, het leeft is ontzettend ontzettend. Dus... En uh, ik, ik, zeg, ik, ik, ik zeg ook wel tegen mensen op straat, want die spreken mij dan op aan van hoe wij dat hier doen. Ik zeg, nou dat organiseert het comité. Volgens mij doen ze dat ontzettend goed. Dat doen ze in verbinding met de samenleving. Dus die hele ontwikkeling gaat ook gewoon geleidelijk. En wat we niet moeten doen in dit land, is hem uitvechten bij rechtbanken. Of elkaar over de klink jagen. Want dan, dan zijn we in mijn beleving met een verkeerde discussie bezig. Ja. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik uh, wil daar ook niks over zeggen. Want, uh... nog, nog nog één ding, uh, hoe de vrijwilligers tijdens zo'n bijvoorbeeld zo'n zo intocht van Sint Nicolaas, van de verschillende organisaties, met elkaar onderling uh, samenwerken. Zou dat een wens zijn voor jou, voor de raad? Nou, ik, ik heb bewust daarom... Eh, dit, de, deze, of dit interview eh, ben ik gestart met een andere samenvatting... gebaseerd op feiten eh, waarin ik die samenwerking heel anders zie. En ik heb ook gezegd, het lijkt alsof de raad... als enige dat nog niet heeft opgepakt. En ik denk namelijk dat dat het werk als raadstid ook veel plezieriger maakt. Want onderschat niet dat het wel ingewikkeld en tijdrovend werk is. Het fileren van belangen. Van waar willen wij heen? Het luisteren naar mensen. Mensen die best soms heel boos zijn. Als ze bij jou als raadslid aankloppen. Want je krijgt af en toe wat over je heen. En dat maakt dingen soms ook ingewikkeld. Dus ik zou de raad dat graag wensen. Ja. Nog even ja. <coughs> naar die bewuste vergadering. Zullen we dat doen? Ik denk dat dat wel handig is om even een muziekje te draaien. Ik ga even een muziekje draaien. 不知道 to me Herman van Veen met toveren. Die ja, dat zou opgelegd. mooi zijn als dat kan, hè? Soms droom ik daarvan. Maar dan word ik wakker en dan denk ik: van Niet. Uniek. Toveren, ja. ja. Um, Nog even: we praten met meneer Meijer over de laatste drie maanden die hier voorbij zijn gegaan. En voorbij zijn gevlogen. Gevlogen, ja. Ja, Goeie blik. dingen, maar ook een paar uh, dingen met een, uh, met een haakje. En uh, daar wou jij wat ja. over vragen. Ja, meneer Meijer die uh, houdt van uh, vooruitkijken. Nou, ik wil toch nog even terugkijken naar uh, de bewuste vergadering van de gemeenteraad... waarin een motie van wantrouwen werd ingediend tegen het, uh, het hele college. Dus ook tegen u, meneer ja. Meijer, als, uh, als burgemeester. Uh, later is dat aangepast heb ik begrepen dat het uh, niet zozeer bedoeld was voor u als burgemeester... maar meer voor uh, de wethouders. Als het niet gedaan was, had dat bepaalde gevolgen kunnen hebben voor uw functie? Ja, het is, het is essentieel in het werken als, uh, als burgemeester... dat je het vertrouwen hebt en houdt van de raad. Dus als je als burgemeester, als ik, een motie van wantrouwen over me heen krijg, en die is ook zo bedoeld... Ja, dan, eh, dan ga ik nadenken over de consequenties de een of de andere eh, motie van wantrouwen eh, je moet wel naar de context kijken maar het, het feit dat je er een krijgt betekent al dat het nadenken start en dat je op korte termijn je goed moet realiseren wat dat doet met je positie en waartoe je hier in deze gemeente acteert en de meeste moties van wantrouwen ja, dat betekent maar één ding eh, dat je je ontslag aanbiedt zo simpel is het want dat, dat, dat is de werkelijkheid van dit stelsel. Ja. Dus dat had gekund, als dat niet veranderd was, dat ook u uw ja, slag had als, in kunnen als, doen? Ja, als de raad dat vindt en dat meent, dan, uh, dan, dan vereist wel dat ik eerst een tussenstap plaats. En dat is met de commissaris van de Koning in overleg gaan. Uh, want uh, dat is ook een onderdeel van ons democratisch gedachtegoed. Dat je dat altijd doet. Maar dat is dan de volgende dag gelijk. En natuurlijk is het ook zo dat je dan even ratio en, emot en emotie gaat filteren. Want als je zo'n motie van wantrouwen over je heen krijgt. Ja dat doet wel wat met je. We zijn allemaal bestuurder. Maar we zijn ook mensen. Uh, dus je moet ook daar even goed over nadenken. Uh, maar uiteindelijk als die zo bedoeld is. Ja. Dan houdt het op. Ja, want het vreemde is natuurlijk dat uh, een aantal coalitiepartijen... dat mensen daarvan tegen hun eigen wethouders zijn gaan uh, stemmen. Wat op zich natuurlijk al een beetje vreemd is. En uh, ik weet niet of dat waar is, hoor. maar in de wandelgangen heb ik gehoord... dat dat in de eerste instantie zou zijn voor één wethouder. En daar wilde niet iedereen in mee. En als het tegen het hele college was... niet realiserend dat u daar dan ook bij zit... dan zouden ze wel mee stemmen. Ja, dat is... vind ik... Toch wel heel schadelijk voor de politiek in Zandvoort. Uh, ik heb mij voorgenomen in deze fase. Want ik heb uh, behoorlijk wat teruggekregen in diezelfde wandelgangen, maar vooral daarna. Uh, daar op dit moment even uh, dat te laten. Want het was een emotionele gebeurtenis. En, en mensen hebben veel meegemaakt. Dat hoor ik ook echt terug. En dat ging op een. Ik heb het nog niet op zo'n intens niveau meegemaakt in Zandvoort. Uh, dus dat doet ook iets met de beleving en de impact van iedereen die daar is, zonder dat dat zo bedoeld hoeft te zijn, en dat het een zorgelijke uh, fase is, helemaal meerd, helemaal meerd. Oké. Okay. Nou, dan zullen we dat bij dit onderwerp hierbij laten. Ja, ja. En er waren er nog een aantal andere uh, ja, onderwerpen. Uh, de, de, de burgemeester, hè? De, de kinderburgemeester. Uh... Ja, de, de, het kinderjeugddebat ja. wat traditioneel eraan komt. En voorafgaand daaraan uh, ontvangen wij als college en als griffie en als raadsleden... Um, de, de, de basisscholen uh, allemaal en de groepen acht dan. En die komen langs in, in groepjes van 10, 15 op je kamer. En dan stellen ze allemaal vragen. Ja... Ik, ik maak er ook altijd tijd voor. Want dat zijn toch eigenlijk wel hele leuke momentjes in de week. De, de onbevangenheid van die Ja, precies. De, de vragen die ze stellen. Ja. Uh, en dan ook nog met die terughoudendheid soms. Want ja, ze mogen rustig mijn leeftijd vragen. Maar dan zie je kinderen worstelen van, mogen wij dat doen? Het staat gewoon overal op internet, zeg ik dan. En tot mijn verbazing is niemand die heeft gegoogeld. Van al die groepen. Dus... Uh, dat is eigenlijk heel mooi, want het beeld is dat de hele samenleving op uh, de websites draait. Ik maakte net reclame, realiseerde ik mezelf. Maar kennelijk zijn die kinderen in die groepen daar helemaal nog niet zo mee bezig. Natuurlijk doen zij wel hun spelletjes en zo. Maar die zorg die ik wel vaker hoor, die, die wordt daar gelogen straft. En dat is eigenlijk hartstikke mooi. Ja. Maar ook ja. de interesse uh, en de spanning die dat voor hen met zich meebrengt. De keuzes die straks in die klas worden gemaakt, wie gaat uh, hun school vertegenwoordigen in dat jeugddebat Ja, en de want dat is, dat is he, dus hè, dat is het verhaal. Ja. Uh, zij gaan zeg maar zelf bepalen wie er dan die school gaat vertegenwoordigen. Ja. En ja. dan daaruit wordt er dan door het u, college, door het college ja. wordt er een, uh, een burgemeester, een jeugd. Nee, het wordt eigenlijk de, de, de, het team wat het beste het debat heeft gedaan, in onze ogen. Die verklaren wij tot winnaar. En dan die twee krijgen een lunch aangeboden. En die school is voor dat jaar uh, nou ja, de winnaar van het debat. De jeugdburgemeester is, een, is weer uh, in het leven geroepen door de VVV, daar werken we ook actief aan mee. En in de week, nou, nu gaat mijn geheugen me in de steek laten. Dus één week, dat is. Uh, het is een vakantie. Van ik denk de voorjaarsvakantie. Nee, de de, de Zo heette die vroeger. Maar hoe die nu heet weet ik niet meer. Ergens in mei. Uh, die helpt dan met allerlei activiteiten. Dat is ook een speciale week die heeft de VVV georganiseerd met elke dag wat anders voor kinderen. En dat is de kinderburgemeester? Ja, nou, dat is de kinderburgemeester. Maar dus de VVV dan... kijkt natuurlijk al actief mee... van wat voor talentjes daar zitten. Ja, ja en, en die zijn de, er. Daaruit, uh, die zijn er zeker. Ja. Is echt, uh, de, de een of de andere keer is echt verschillend. En het college let meestal op een samenstel van debatteren. Het gaat niet alleen maar hoe, hoe slim ben je. Het gaat er ook om... werk je met je, je partner in de crime samen? Om het zo maar eens te zeggen. Overleg je. Stel je ook goede vragen. Dus aan die mix... Daar komen wij tot een keuze wie wat ons betreft de winnaar is. Ja, is Worden er bij het jeugdenbord nou ook schorsingen aangevraagd? Of is dat alleen maar nee, in de <laughs> echte <inderdaad> zo? <laughs> nee, daar zijn, ze, daar zijn ze nog helemaal niet van toe. Ja. Maar wat, wat ik me altijd wel van onder de indruk ben. Want zo'n microfoon doet iets met je. Als je in die zaal zit. Want er zitten natuurlijk ook veel ouders dan in de zaal. Dus ja. een camera staat dan aan. Dan hebben vaak een live verbinding met een aantal scholen. Uh, dat ze daar toch eigenlijk na één of twee seconden helemaal geen last meer nee, hebben. Nee, klopt. En onbevangen hun antwoorden gaan geven. En, ja, ik, ik plaag wel eens een beetje, maar daar gaan ze gewoon prima mee om. Ja. Dus je moet er maar eens kijken of we dat kunnen uitzenden, dan zie je zo'n jeugddebat als dat ja. leuk is. Ja, dat, dat is inderdaad. inderdaad uh, in de ochtend, in de middag. Uh, het begint, um, ik ga gelijk weer spieken. Het is volgens mij... Want dat is natuurlijk wel leuk om dan... vrijdag om... Vrijdag half 9 half. december, ja, half ja, vrijdag 9 half. december om half elf ja. begint hij. Nou, dat uh, toch allemaal muziek. De faciliteiten zijn er. Ja. ja. We, we hebben volgens mij een verbinding met elkaar. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Ja. Via de streaming. Dus uh, hartstikke ja. leuk, lijkt mij. Ik ga dat dus overleggen, want dat nou. lijkt me toch wel erg leuk. Ja, er zijn nog zoveel leuke dingen die ja. er aankomen, En binnenkort uh, komt er, uh, worden de camera's geïnstalleerd in de raadzaal. Ja, dat wordt nog wat. Um, ja, dat wordt alleen maar leuker. Uh, want dan wordt het verbale en non-verbale en de gezichtsuitdrukkingen allemaal ook uh, zichtbaar. Ja. Maar ook voor het jeugddebat is dat leuk, want dan zou je hem helemaal uh, uh, zichtbaar kunnen maken via jullie uh, kanalen. Nou, het, nou, het komt erop neer dat het college niets te verbergen heeft. Nee, het college wil open zijn en nou, op deze manier. Dus dat is een hele mooie een start uh, daarvan. Toch? Ik ben er helemaal, dat, dat zou geen enkel college anders moeten willen. Nee, dat is ook zo. En dan wordt het ook echt zo dat als we op een knopje drukken... dat de camera dan zengt naar de persoon die de knopje indrukt? Ja. ja. Dus iemand die heel veel de knopje indrukt... die uh, kerst heel veel de camera. Ja. Tenzij de, de voorzitter, voorzitter ingrijpt. Ja. Uh, wij... Uh, ja, omwille um, van de tijd. tijd ja. de is er nog iets uit. wat u kwijt wil... waarvan u zegt dat wil ik toch nog wel even zeggen... voor um, dat uh, laatste kwartaal? Afgelopen zaterdag was ik bij de vrijwilligersprijsuitreiking. Ja, dat is ook weer hetzelfde bekende feestje. Nou, de, de, de winnaars komen straks later in de uitzending. Ja. Dus laat hun vooral hun verhaal vertellen. En ik was uh, vorige afgelopen week bij de evaluatie van het evenementenjaar. Uh, toen ik hier kwam begonnen we dat met een formele agenda met allemaal punten en zo. Maar je ziet dat langzaam veranderd tot eigenlijk een informeel samenzijn. Waarin we gewoon informeel met elkaar hebben over van nou hoe is het gegaan. En uh, ook nog wat uh, veranderpunten met elkaar bespreken. Maar vooral het onderlinge contact wordt daar veel meer gewaardeerd. En dan zie je dat zowel groot als klein qua evenementen dat dat uh, elkaar opzoekt. En dat daar ook langzaam de versterking aan het komen is. En dat het mooiste, of een van de, de leukste dingen die ik daar hoorde... is dat de circuit in volgend jaar natuurlijk weer doorgaat. Dat is de tiende keer. En dat er een halve marathon aangekoppeld wordt. Zo. En dat zou dan de halve marathon van Zandvoort zijn. Die gaat dan een behoorlijk stuk over het strand. Dus dan moet je wel... Moet je <laughs> wel pit getraind hebben. Ja. Uh, dus dat was wel mooi om te horen, want je ziet daarmee ook de ontwikkeling van zo'n evenement verder gaan. Het dorp doet er actief aan mee, het circuit doet er actief aan mee. En wij denken zelf, maar dat ziet ook de organisatie met de Rotary heel goed, dat daar nog meer leukere dingen aan te koppelen zijn. Uh, en, dat, en dat zijn wel de, de, de belangrijke pijlers voor Zandvoort. Als wij die evenementen en dat grotere overstijgende denken niet blijven activeren... dan ga je in een soort negatieve spiraal zitten. En, en wat ook heel belangrijk is en is gebleken... is dat uh, het afstemmen van de data ook een heel uh, belangrijk ding ja. is. Hè, want vaak, of vaak, het is wel gebeurd dat er dus uh, twee dingen tegelijkertijd waren... die niet zo heel erg handig waren. En uh, ja, dat is uh, gewoon zonde. Want dan krijg je een soort verdeeldheid in, in aandacht... wat niet nodig is. Ja. Je kunt beter zeggen van nou ga jij maar een week later... He, dan, dan heb je allemaal de aandacht die je verdient. Ja, en ook, ook dat zie je in de loop van de jaren gewoon steeds beter, beter worden. En natuurlijk heb je in een dorp als Zandvoort, dat kan ook niet anders, een aantal verschillende evenementen tegelijk. Ja. Want wij trekken ook hele verschillende mensen. Klopt. En dan is het niet erg dat dan er twee het dingen erg. tegelijk nee, zijn. Nee, het hij, klopt. hij knelt vooral, uh, wat ik merk, is als, als we echt dorpse activiteiten hebben. Waar de inwoners komen. En dan, dan zie je wat meer commentaar komen. Ja, ja, ja. Maar als de activiteiten die overstijgend zijn. hoor je dat veel minder. Dat is ook ja. wel mooi om te zien. Dat is die betrokkenheid hè, van onze ja. inwoners. Die denken van ja ik wil ze eigenlijk allebei niet missen. Ja dat is ook zo. Ik kan er één leuk ding over vertellen. <coughs> dat was met uh, de Max Verstappen dagen. Daar was het hele dorp. Was, uh, één groot, uh, groot festival. En ik stond op een gegeven moment stond ik buiten. Bij zo'n uh, zo tornetje van, uh, van Red Bull. En er stond naast me stond een man. En die werkte bij Red Bull. En die zat het allemaal vol verbazing zat dat aan te zien. En uh, die kwam ergens uit Vlaardingen vandaan. Nou, die hebben het één keer per jaar hebben ze een dorpsfeest. En die man die, die zag dit allemaal zo. En hij zei, dit is echt fantastisch, geweldig hè, dat jullie dat één keer per jaar doen. Ik <laughs> nou, door? Elk weekend hier in de zomer <laughs> hebben we wat. Nou, die man die had echt zoiets van, "Dan moet ik verhuizen. Want dat vond hij zo geweldig. Ja. En dat had hij gewoon nog nooit eerder meegemaakt. Dat het, uh, dat zo. Dat het allemaal zo relaxed ging. En dat het allemaal kon. Ja, we moeten en, trouwens opletten. Op en en, en dat, dat, uh, dat is wel achter de schermen altijd uh, masseren en uh, trekken. Ja, het en gaat niet vanzelf, hè? En ook vooral ja. vertrouwen geven. Ja. Ja. Vertrouwen geven op de veerkracht van de organisatie, maar ook van onze samenleving. Want deze samenleving kan echt veel aan, heb ik gemerkt. En nou, ik vertrouw daarop. Dat is heel mooi. Daar gaan we, met dat vertrouwen gaan we het nieuwe jaar in. En... Uh, Um, nou, we, we zien u volgend jaar gewoon weer terug voor het volgende kwartaal. Zeker. En dan hebben we positieve dingen te melden. Maar daarvoor hebben we eerst nog de, onze fantastische gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Absoluut. Waar ik u oh, ja, dat zien. is ook waar. En het ja. nieuwjaarsconcert. En het nieuwjaarsconcert. Dat is dan uh, het weekend ja, ja. daarna. Dus uh, ja. uh, ik wens u een hele goede maand, december met alle feestdagen. En uh, graag uh, tot uh, snel. Ja, hartelijk dan. dank. Luisteraars thuis ook een heel goed. Plezier.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 Ja, dat was het goede doel, u Henk en Henk. Met ja, Sinterklaas. Nummer. Sinterklaas, wint het niet? Hij zei al dat we dat alleen deze uitzending nog kunnen draaien. Want volgende week is het al afgelopen. Ja. Het vliegt voorbij. De pepernoten zijn wel op tafel. Ja, ja, dat wel. Sorry. Bij ons uh, zit uh, Louise Schuurman en Noortje Oliemuller. En uh, zij uh, gaan ons uh, vertellen over zondag. Want uh, zondag komt Trio Chapeau. Dat is uh, Papa Luigi en uh, ja, dat is jouw alias, hè. Uh, zangeres Claudia Develina en pianist Gertjan van Amsterdam. En zij gaan uh, zondagmiddag speciaal voor het Zandvoorts Museum... Nederlands en Franse chansons uh, vertolken. En uh, het is wel een heel grappig programma. Want er komt eerst een rondleiding, hè? Ja. DNA van Zandvoort in het museum. Dat is om twee uur. Ja, we beginnen om twee uur met de rondleiding. We hebben DNA van Zandvoort. Er staat dus 250 stuks BKR... Vanuit de jaren zeventig zelfs. Ja. Opgedoken uit de archieven. Opgedoken uit de archieven. Nou, het is echt prachtig. Even toelichten. BKR is de beeldende kunstregeling. De, de kunstregeling, ja. Dus we hebben die, maar natuurlijk ook ons uh, zolderboven. Met alle oude spulletjes uh, van Zandvoort. De stijlkamertjes die we hebben. Het water- en vuurwinkeltje. Daarna gaan we gezellig koffie en thee drinken. En dan om drie uur hebben we papa Luigi... Claudia Develina en gert van Amsterdam. En Trio Chapeau heeft dan een keer bij ons opgetreden. En het is echt, het is echt fantastisch. Het is Edith Piaf. Het is. Het is... Franse chansons. Franse chansons maar ook eerst. Nederlands, hè? Ook Nederlands. Maar ik moet zeggen, ik ben erg blij dat ze er zijn. En dat ze dat voor ons willen doen. De toegang is. We houden het goedkoop deze keer. 3 euro. En als je een museumjaarkaart hebt, dan is het gratis. 3 euro? Ja, dat nou. is de toegang van het ja. museum. Dus een dus een, een euro per, per artiest. Nou, nee, dat is wij voor gaan, uh, Een speciaal biertje kost al duurder. Ja, daarom. En wij gaan volgend jaar met het podium een andere traject in. Dan gaan de voorstellingen zijn gratis. Want volgend jaar hebben wij de verzelfstandiging. Ja. Dus dan geven wij dat gratis en dan is het niet elke maand, maar vier keer per jaar. Okay. Dus dan wordt het iets minder, maar dan is de toegang gewoon gratis. Dan hebben we daar geen problemen meer over. Bijzonder? Want het tientje was voor de helft van mensen toch dat ze dachten, nou nee. Dat is veel geld. Ja. Ja, ja snap het. Maar goed, ik ben erg blij dat Louis maar er nu al precies is. En, en Louis, kun je nog een klein beetje meer vertellen over uh, uh, uh, Claudia Develina? Ja, Claudia en, uh, en Gert-Jan, die, die, dat was eerst een duo. Of dat... ja, Het is nog steeds een duo. Ja. Is het een setje ook? Dat uh, is het ook. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, dat zijn maar we alweer thuis. Claudia woont in Amsterdam en Gert-Jan woont in Haarlem. Dus uh, Oké, okay. ja, living ja. apart together. Ja, ik, ik, ik weet, zou het niet precies weten, maar <laughs> zoiets. Zoiets. <laughs> ja, ja. ja. en, en ongeveer vier jaar geleden mocht ik uh, met hun meedoen. En uh, toen is het een trio geworden. Dus, uh, ja, ja. En hoe, hoe kwamen ze bij jou terecht toen? Nou, ik denk dat ik Gert-Jan ken ik al van de, van de bridge, de Zandvoortse ah, bridge club. Ah, kijk, zie je. En ik geloof dat het met kerstmis, dan is er een, of een nieuwjaarsreceptie en dan vormen we een beentje. Een, dus ik geloof dat het zo gekomen het is. Zo gekomen is. Gekomen. En, ja. uh, en, en toen ben ik dus, uh, mocht ik met hun uh, mee gaan doen. En, uh, je vroeg naar Claudia, die is, uh, heeft een klassieke zangopleiding. En ik vind dat ze prachtig mooi zingt. Dat, uh, echt heel uh, mooi, zuiver en uh, ja, met intonatie. Ze heeft ook, uh, geloof ik, toneelopleiding. Ik, ik weet niet precies de achtergrond. Dan, uh, dus dat, uh, ja, daar zijn we heel blij mee. Oké. Okay. En Gert-Jan uh, van Amsterdam die heeft 15 jaar als pianist in Hotel de Zende gewerkt... Dus nou, dan weet je wel... Ja, dat de, is ook de, geen, door, geen, door, geen kleine jongen. Door de, door de wol geverfd. Het ja. Ja. is wel grappig dat Gert-Jan van Amsterdam dan in Haarlem woont. Ja. Ja. <lacht> ja, ja. ja. Maar goed, dat terzijde. Ook nog eens, ja. ja. ja. ja. Um, als ik dit uh, zie, dan zie, uh, en ik hoor dan wat er gaat gebeuren... Dan, dan, dan komt er bij mij iets op van, ja, het is eigenlijk misschien... ...bestemd om wat groter, uh, voor een wat groter publiek te worden opgetreden? Nou, het, het museumpodium is natuurlijk kleinschalig. Hè? Ja, ja. En dat vind ik ook de charme. Ja. Het is de charme. Je brengt de muziek in het museum... ...met mooie kunst. Met mooie... Het is een combinatie. Het is ook wel als we klassieke muziek hebben of harp hebben... dan. De akoestiek is fantastisch in het museum mm -hmm. en ik vind die combinatie. Dat vind ik gewoon. Ja, ik vind dat fantastisch. Nee, ja. En juist in het museum en het is ook bedoeld om mensen uit het museum te, te kijken, halen. Ja. Want ja. Het gekke is soms komen mensen bij ons binnen die hier al jaren wonen en niet weten dat er een museum is. Ja. Dat ik denk, hoe kan dat? Ja. Hoe gaat dat met die uh, tentoonstelling van DNA van Zandvoort? Is dat, uh, is dat een, een succes? Kun je dat een succes noemen? Is een het een... Oude, we hebben nu, hij is geopend, ik dacht. 14 dagen terug of zo. Ik heb daar geen uh, zicht op. Dat weet ik niet. Maar wat ik wel... Want ik zit eens in de 14 dagen. Met name morgen in het museum. Ja. Maar de eerste zondag was het wel heel erg druk. Toen zat ik er ook. Ik wat ik me afvraag is... Er hangen natuurlijk stukken die uh, zeg maar uh, uit het stof gehaald zijn. Ja. Als ik het oneerbiedig mag zeggen. Ja. Zo. Um, zit daar nog... Zitten daar dingen bij waarvan de mensen hebben gezegd... van ah, Dat is van... Mijn... Ja. Van de Meijer? Ja. Yeah. Uh, in het, de groen-gouden kamer... En die is samengesteld door de vrouw van de burgemeester Janne ja. Meijer. Daar hangt Stijn. Dus er is gewoon een heleboel... Mooie dingen hangen er. En we hebben een computer staan. Achterop de schilderijen staan de nummers. En dan kan je intikken en dan kan je gewoon kijken... Goh, hoe lang is dat geleden? Wie is Precies. dat? Wie? Dat soort dingen. Nou, dus bij deze en toch denkt, een uitnodiging nou, Mijn opa he? heeft ook uh, aan de BKR geleverd en je tikt de naam in, misschien komt hij naar voren ja. als hij erbij ziet. Ja, dat is heel bijzonder. En dit is een, een collectie 250 stuks en er staat nog veel meer. Ja. <laughs> er staat echt ontzettend veel. Het Tetrode heeft al een paar, uh, paar keer. Uh, ...een rondleiding gegeven in het museum. Dat is de, de zoon? De... In, nee, dat is die... Ik weet niet of het de zoon is. Nee, het is een van, van, van, Ja, Van Edo. Edo. Ja. ja, dat weet ik niet precies. Die familierelatie ken ik niet. Dat weet ja. ik niet. Maar ik, ik, wat mij intrigeert is, is dat er zoveel is. En wat daar dan uiteindelijk mee gaat gebeuren. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat dat maar oneindig in het stof uh, blijft nou, staan. Wat er mee gaat gebeuren is dat uh, er wordt een, uh, van alles wat we hebben een inventarisatie gemaakt. Het is een enorme klus. Ja. En daar wordt dan gewoon uh, gekeken of er... Kan ja, precies. Want het is natuurlijk... Ze hebben voor de BKR gewerkt. Ja. Dus het is van de gemeente... Is, zij van, hebben het gekocht. Ja, zo is dat inderdaad. Ja. Ja. Nou ja. Dus dat wordt Tijd een zal een het leren. Ja. Ja. Maar voorlopig hebben we het nu even over zondag. En ik hoop dat ondanks de Sinterklaas... Ja. ...mensen toch bereid zijn om te komen. Ja, nou ja. Kijk, het is officieel natuurlijk uh, maandag uh, echt Sinterklaas. Hè, 5 december. Ja, en vaak gaan mensen. Ja, oké. Okay, maar dat, dat wordt dan ook vaak s'avonds gevierd. En dit is smiddags. Ja. Dus uh, smiddags... Uh, nou, we beginnen om twee, twee uur. uur om de rondleiding. En Louis begint om uh, drie uur. met drie trio. uur met spelen. Chapeau. Ja, en afloop naar huis eten en daarna Sinterklaas. En daarna Sinterklaas vieren. Heb je de hele avond dag? nog de tijd ja, hele om hele pakjes uur. uit te pakken. Ja, zo is dat. Ja. ja, natuurlijk mag je wat zeggen. Louise. Nou ja, er wordt gezegd Franse chansons en uh, Nederlandse liedjes. Maar we uh, doen ook iets van Astor Piazzolla en uh, het nummer Almas van Randy Crawford. Dat hoor je heel vaak op de radio. Dus eigenlijk worden er wereldnummers gespeeld. De mooiste nummers van de wereld. nummers van de wereld. Hartstikke goed bij deze. Dus nog één keer zondagmiddag 4 december. Om 2 uur de rondleiding. Tentoonstelling DNA van Zandvoort. Om half drie is er gastvrij thee en koffie en koekjes aan de stamtafel. En om 3 uur begint het optreden van Louis Schuurman met het trio Chapeau. En dat is dus papa Luigi, zangeres Claudia de Evelina en pianist Gertjan van Amsterdam. Jongens, voor 3 euro heb je een leuke middag. Of een ja. museumjaarkaart. Dan kom je er gratis in. Nou, meer kunnen we er niet van maken. Maak jullie er wat moois van. Wij gaan een uh, muziekje luisteren en daarna hebben wij het uh, journaal. En dan zijn we straks weer terug. Heel goed. Tot straks. Tot straks. Heel alleen aan het strand. Lekker lui in het zand.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 Daar drijven nou wat witte wolkjes in het blauw. Niet te gauw, niet te gauw, maar heerlijk rustig. Ja, yeah, ja. Yeah. En heel stil, heel tevreden, zakte de zon in de zee. Tot zover het weer van ZFM Via de kabel op 104.5.